Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. de Amerikaanse corruptieaanklacht tegen FIFA-bestuurders... gaan zelf onderzoeken of hun rekeningen zijn misbruikt... voor het betalen van smeergeld. Dat meldt de BBC. Ze gaan om Standard Chartered en Barclays. Volgens de BBC noemt de FBI nog een derde Britse bank, namelijk HSBC... maar het is onduidelijk of die ook een onderzoek is gestart... naar illegale betalingen voor de FIFA. De FBI verdenkt zeven bestuurders van de Wereldvoetbalbond... van onder meer omkoping. Ze werden woensdag in Zürich opgepakt.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 In 2012 degradeerde de ploeg na twee remises tegen FC Den Bosch. Eerder in de play-offs was de Graafschap, die in het reguliere seizoen al zesde eindigde, al te sterk voor Almere City en Go Ahead Eagles. Een man van 29 uit Almere is vanochtend vroeg neergeschoten toen hij een partycentrum in Antwerpen verliet. De man kreeg ruzie met een andere man die twee keer op hem schoot.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 De kleine Zeitung, een grote regionale krant, noemde het een vreselijke fout. In de rouwadvertenties stonden onder meer de rang van de oud-assessor, Untersturmfuren, en er werd vermeld dat hij drager was van een nazi-onderscheiding. Overlijdensadvertenties worden van tevoren niet door de redactie gelezen. In het vervolg gebeurt dat wel, zegt de krant. Het weer vanmiddag bewolkt en regenachtig. Later gaat het vanuit het westen harder regenen. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden. Morgen overdag vooral 's middags af en toe zon, ook kans op een bui bij een graad of 16. Dit was het NOS Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A1 amsterdam amersfoort 3 kilometer file bij de Knoop het A13 Rotterdam richting Den Haag, 12 kilometer tussen Knoop het klein en Knoop-Ipenburg. Richting Rotterdam op de A13 staat bij Delft Noord 3 kilometer file. Op de a 44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar centrum 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zaterdagmiddag zo rond half drie, dan hoor je me in de uitzending... onze eigen weerman Lex van Horen. Horen. Meest actuele weerbericht voor Zandvoort en de directe omgeving. De man achter Meteopagina.nl. En speciaal voor Lex draaien we deze Crowded House in the World with You. En wil je het weer altijd bij hebben, download gewoon even de CFM Zandvoort-app. Want heb je ook het weerbericht op, Dolly. Zo, is het. Zo en, is het. Wat heb je er niet op? Nou, Alles heel wat veel. met zand voor te maken. Heeft. Precies, dat bedoel ja. ik. Ja, ja. Het DD-laatste uur alweer. Ja. Ja, de ja, tijd ja, vliegt ja. weer voorbij hè. Ja, het is niet te geloven. Onbelievable. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, goed, het is niet anders. Nee. We gaan straks denk ik Joop van Es weer even bellen hè. Om Zo rond uh, kwart over vier. Ja, met ja, een minuutje of vijf. vijf. Ja, ik zie je, jij kijkt ook steeds naar die klok hè. Ja. En dan denk je, hé, hey, de het is drie uur. Is ja, daar ja. is het drie uur. Daar klopt helemaal niets van. Dus uh, dat gaan we straks even doen. We gaan uh, straks ook even aandacht besteden. Uh, speciale aandacht aan een van de dieren uit het asiel. Het dier van de week. Een nieuw dier. Een nieuw diertje, ja. En eigenlijk, als ik het zo lees, past dat best wel bij mij. Um, en we hebben natuurlijk ook nog het gedicht van de week. Oh, daar ben ik heel benieuwd naar. Ja, is een beetje hij is, zo mooi. is hier een beetje zoetsappig of niet? Een het het, het, gedicht? Het heeft alles met iedereen te maken en zeker met Zandvoort ook. Oké, okay, ja, oké. Okay. Dat is ja. zo meteen om kwart voor vijf. Het mooie gedicht van de dag door Dolly Tempierik. Over soetsappig gesproken. Nou, dit is pas echt zoetsappig. Yeah. Sugar candy kiss. Take him off. Okay. Four later words. Oh, oh yeah. Hold oh, that uh... <laughs> verhalen we weer, Donny. Nou hè? Nou, ja. Zou dus we doen? zijn nu even een uurtje terug in de tijd. Ik loop eventjes naar nou achter om de telefoon. Neem nou. jij de telefoon even op. Dit is, dit is ZFM. ZFM. ZFM. Al 25 jaar. Een zee van muziek. En een golf aan informatie. Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Verster Prison on Sunday the 11th of February uit de 3 p.m. Al 25 jaar, Zie in Zandvoort. En jij bent erbij. Ja. Even kijken hoor. Uh, ja, hier, hier zijn we weer. <laughs> is... Oh, dat gaat goed, dat gaat goed, dat gaat goed. Nou, we moesten deze hebben, hè? dus. Zodat ik jou fris. Dit is eerst uh, Felix en Ain't Nobody. Capture That's the way it was.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 And what we see is no surprise. Got a feeling, most of treasure. Was Felix die hoorde Ain't Nobody naar het origineel van Chakkan? Ja, we gaan weer over naar Tennispark De Glee naar uh, collega Joop Frans Joop. Ja, uh, Rob, waar het weer? Uh, ...veel tennis, tennis. het tennis. Het tennis. dat is, zijn, dat is uh, weer gestopt vanwege de regen. We zijn nog wel wat mensen op de bijbaan bezig. Maar uh, daar kijken wij natuurlijk niet naar. Dus je naar tennis houdt, maar dat is weer wat anders. Maar goed, uh, de eerste herenpartij, die uh, was begonnen. Die is uh, gekomen tot uh, 3-2 voor het uh, Griekspoor. Die speelt tegen Milan Niesten, een Nederlandse uh, man die in Amerika geboren is, 26 jaar. En uh, de eerste paar games die daar uh, echt uh, uitstekend Griekspoort. Dat wil nog wel eens wat anders zijn. Maar goed, hij heeft nu het goede te pakken. Ja, laten we hopen dat als we weer gaan beginnen, en dan hopen we natuurlijk dat het in Zandvoort gaat gebeuren, Ja, dan, dan, dat hij dan dat, die, die vorm vasthoudt. De tweede partij van de dames is nog bezig. Dat is een derde set geworden. Arps heeft de tweede set verloren. En die moet nou een derde set spelen. Maar ook dat ligt uiteraard stil. Want de hele partij is, de hele wedstrijd is... Gelegd. Nou dat zijn de, uh, de dingen die ik hier vandaag vertellen. Ik heb nog steeds geen handbal en eh, geen hockey voor je. Het spijt me weer donderdag in de Zandversuvoerhand hoor. Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, ja, eigenlijk hebben we een dakje nodig hè, bij de Glee. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, ik, ik zit buiten onder de afkant. Maar ja, uh, de spelers, die, natuurlijk niet, dat speelt in de openlucht. En ja, uh, yeah, ik hoop niet dat ze naar Haarland gaan naar de met sportbal. Want uh, ook dat ze zullen natuurlijk voor de horeca hier uh, op het park is dat uh, niet al te best. Uh, dat zou ik erg zonde vinden. Uh, Harro Hoeibos zit er alles nog wat aan om het toch uh, hier uh, door te laten gaan. Uh, hij is buiten, heeft buiten deze allerlei uh, tenten neergezet, afdachtminister. Uh, dus de barbecue die kan er niet meer vast doorgaan, rook doorgaan. Ja, Je komt toch hier voor het tennis, waar we te eerlijk zijn. En dat wellicht uh, uh, weer stil. We uh, merk het al zelf als het weer gaat beginnen en wat de, eind, de uitslag is. Voorlopig is het hier uh, 1-0 in het voordeel van Zandvoort. Tweede damespartij is al en de eerste heerpartij is net begonnen. Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, mocht je nog nieuws hebben, dan horen we het graag van je. Voor vijf uur neem ik aan. Ja, voor vijf uur. Laat het maar even weten als je, als je wat nieuws hebt voor ons. We doen ons best, hoor. Oké, okay, dankjewel. Jouw fris vanuit de Glee. In ieder geval gaat daar een lekkere barbecue straks plaatsvinden. Krijg toch alvast van strek mm. van. Ik weet niet wat jou zoveel heeft gebracht als ik jou zie s'avonds bij het park. Let's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 Yeah! Het liep van alweer vele jaren geleden. Door de die African All-Stars met Free Nelson Mandela. En dat na de spot van CFM uh, 25 jaar. Want zo lang is het alweer geleden, hè? Die Die uh, vrijkwam uh, Nelson Mandela. Dus zo oud is dat plaatje ook alweer. Dat is Nathalie La Rosa. Ze komt uit, uit, de, uit de Bijlamer en ja, is heel erg bekend geworden in Amerika. En dit is haar laatste verschenen single Somebody. En daaruit blijkt wel weer dat zij een fan is en was van... Wie? Whitney Houston. Ja, tuurlijk. Het is uh, half vijf geworden. Het dier van de week, Dolly. Hey, jawel, jawel. En ik zei net al... Uh... Eigenlijk uh, past het hondje wel een beetje bij me, want het hondje heet Dot. Dot? Ja. Wat een Dot van een hondje. Ja, Dolly Dot. Dolly He? Dot? Ja. <laughs> maar uh, Dot is een uh, heel lief klein Jack Russeltje. Ze is 11 jaar en uh, ze zoekt een fijn huis waar ze haar laatste jaren kan genieten. Ze is uh, sociaal met honden en met kinderen. Ze is heel makkelijk, heeft niet veel eisen, maar ze zoekt wel een rustig huis. Alleen zijn is niet haar grootste hobby, dus uh, mocht het nodig zijn dat ze toch af en toe alleen is... dan moet dit wel rustig worden opgebouwd in haar nieuwe omgeving. En Dotje houdt erg van aandacht en ze zoekt iemand die veel tijd in haar steekt en die haar overal mee naartoe neemt. En uh, ondanks haar hoge leeftijd is het nog een hele actieve dame... die graag meegaat voor een wandeling. Hier in de opvang uh, scheurt ze zo met de andere honden mee. Dus wat dat betreft uh, is ze niet erg eenkennig of uh, sloom. Het is echt een uh, lekker pittig hondje. En uh, wie geeft nou deze lieve schattebol een mooie plek? Nou, denkt u dat zou toch best wel wat voor mij zijn? Ja. He, want zo'n hondje, die, die Jack Russeltjes, die worden toch zomaar 17, 18 jaar hoor. Dus uh, daar heb je nog heel lang een heel leuk vriendinnetje aan. Uh, ze is te vinden in het dierentehuis Kennemerland aan de Keesomstraat nummer 5. De postcode is 2041XA in Zandvoort. En u kunt vanaf morgen weer bellen. Morgen maandag tot en met zaterdag is het dierentehuis te bereiken via telefoonnummer 023... 5713-3x8 Of op... www.dierentehuiskennemerland.dierenbescherming.nl En dat allemaal met kleine letters. Nou, ik zou zeggen... Ga eens even informeren... En kijk even of u een klik heeft met deze kleine dot. Ja, wat een dolly dot, hè? Wat een dolly dot. Yeah. Ja, ja. Over dolly dots gesproken. She's and the Dolly Dots. Zitten en een dotje in het Kennen met Thuis. En nou, dan krijgt je zelf de Dolly Dots. Dat waren ze met She's a liar. Even kijken hoor. Nou ja, zo dadelijk uh, krijgen we natuurlijk het uh, gedicht uh, van de week. Kan je daar alvast uh, wat over verklappen, Dolly? Jawel, ik kan best wel wat verklappen. Het gaat uh, in ieder geval over liefde... En uh, ik heb gekozen voor een, uh, een gedicht dat geschreven is door Toon Hermans. We gaan hem zo horen. Dit is 25 jaar. Zie FM. I wanna dance by water in the Mexican sky. Drink some margaritas, watch me on blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?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 Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar Want zij is heel mijn wereld Zeg maar wat je wilt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 Vooral. Terwijl ik nu alleen maar denk: Aha, wat zei je in de wereld? Zeg maar wat je wilde, wilde, wilde. Sta gehoord te stil, van, stil, van. stil. Van. stil van. Zeg maar wat je wilde, wilde, stil, stil. Ik neem je mee, neem je mee, op reis neem je mee. Je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als dus muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ei. E, e, e. Ik neem je mee, ei, en. E, e. Ik neem je mee, ei, en. E, e. Ik neem je mee. Nou, ik heb in ieder geval één overeenkomst gevonden tussen Gers Doel en Kenny B. Ze zijn allebei gek van Parijs. Kom steeds weer voorheen, die plaatjes van ze. Je hoorde en ik neem je mee. Zo dadelijk het mooie gedicht van de dag met Dolly Tempirik. Maar eerst de is de Dubi Brothers, hier is de Long Train Running... Ik meedoen met deze van de doebies. Je oh. de long train running. Ja, en dan is het kwart voor vijf geworden. Tijd voor het gedicht van de dag. Hier is Dolly Tempierik. Ik ga u een gedicht voordragen, Geschreven door Toon Hermans. Genaamd Als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan, de rivieren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 Ja, even bijkomen hoor. Oeh, ja. Een mooi gedicht van de dag door Dolly. Dankjewel, Dolly. Alsjeblieft, Rob. Ja, het is gewoon de waarheid hè, wat uh, in het gedicht naar voren komt. Een beetje wel, hè? Ja. Ja, ja. Hier Hij is wist het wel, die toon. Ja, Marco ook. Ja, Marco Bossato, daar hebben we het dan over. Hier is, het is de Top. waarheid. Denk aan wat je voelt.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 De van Marco Borsato is de waarheid, hoor je. Deze van Bakermats en Teach Me. Het zit er alweer op Dolly. Drie uur zijn voorbij gevlogen. Ja, jij gaat nu naar je bed toe, of niet? Of nee, valt hem valt ik, ga hem eerst, ik ga eerst boodschappen doen. Boodschappen dus ook moet, nog? Ja, ik heb een beetje honger gekregen. Kijk, kijk, kijk. Ja, dus Weet ik ga je al wat er op het menu gaat komen? Ik niet? denk dat ik mezelf ga trakteren op een lekker stukje salm of zo. Hé, hey, kijk. Ja, lekker gebakken aardappeltje, bakje sla. Nou, dat klinkt heel <laughs> erg goed. <laughs> en dan van de week ben je weer op de radiotoren? Uh, ja, ik denk donderdag pas weer. Want uh, normaal gesproken ben ik natuurlijk maandag samen met Charl. Maar die is er niet 1 en 2 juni. Dus... Dan is er waarschijnlijk uh, sowieso op maandag geen zand voor luncht. Mm -hmm. Dus ja, ik ook niet. Oké, okay, nou... Donderdag dan. donderdag pas weer met Ruud. Dan horen we je donderdag weer. Heerlijke rustige week. Zo is het even bijkomen Oeh. van de, de Rob aan <laughs> boord Van het hele drukke weekend, ja. ja. Je ja. oren klapperen nog steeds, zie ik. Dus eh... Uh... Nou, dat, dat valt wel mee. Ik heb, ik heb, ik, ja, ik heb me gewoon verschrikkelijk vermaakt. Het Heerlijk, hè? He? Ja, het was één groot feest, echt waar. Ja, voor en... de luisteraars die denken van, uh, waar hebben ze het nou over? Nou, ja. afgelopen nacht, of vanaf gisteravond 8 uur tot 4 uur vannacht... hebben wij de Rob Acta Award uitgezonden ja. uit Haarlem Patronaat. Ja, het twintigjarig jubileum van de Rob Acta Awards. En het was één groot feest. Ja, Geweldig. Het was een warm bad waarin we Dank zijn aan uh, alle uh, mannen uh, die het uh, mogelijk hebben gemaakt. Hey, qua techniek en dergelijke. Want er komt heel veel bij kijken. Heel, heel, heel veel. Ja. Ja, dat heb ik namelijk nou ook eens aan de lijve ondervonden. Het was... Uh... Ja, heel spannend af en toe. Dan hebben de mensen dan helemaal geen weet van. Maar als je toch ziet wat er achter de schermen allemaal uh, verzet en gedaan moet worden, en gedacht en gerend. En jongen, jongen, jongen, jongen. Maar het lijkt ik allemaal uh, zo vanzelf te gaan, maar dat gaat het niet. Nee, nee, hebben We hebben vrijwilligers voor nodig <laughs> die, uh, die zich daar volledig voor inzetten. Absoluut. Dank. En uh, ja, ja. volgende week zondag is er weer een op Zondag. En dan met Andor Sambergen. Oké, okay, En ook volgende gezellig. week zaterdag dan ben ik er weer tezamen met Albertjan. Bedankt voor het luisteren. Een hele fijne zondagavond. En graag tot een andere keer. Dag. En stem nog even op pop-up. Ja, pop-up. Sanford.nl Laat I je stem niet verloren gaan. Het kan vanavond me. nog. Other things just make you swear and curse When you're chewing on life's gristle Da, grumble, give a whistle And this'll help things turn out for the best I...